Hij zou tijdens het staatsbezoek van koning Abdullah en koningin Reina in Rome lunchen met het koninklijk paar. Maar koning kreeg zin om zijn vriend Poetin te bezoeken en de Italiaanse premier zegde de lunch botweg af. Dat deed hij zo kort voor de afspraak dat er ook geen ministers meer beschikbaar waren om het Jordaanse vorstenpaard met het Jordaanse vorstenpaard te lunchen. De Jordaanse vorst was woedend. PvdA, GroenLinks, SP en de PVV vinden dat de salarissen bij luchtverkeersleiding Nederland moeten worden verlaagd. Uit het jaarverslag blijkt dat bij luchtverkeersleiding Nederland bijna 70 werknemers meer verdienen dan de balken en de norm van 181.000 euro. Het gaat erbij niet alleen om bestuurders, ook een grote groep verkeersleiders verdient meer dan de premier. De luchtverkeersleiding zegt dat verkeersleiders schaars zijn en dat ze bij een lager salaris weglopen naar het buitenland. Twee piloten van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines zijn vergeten te landen. De twee zeggen dat ze in een felle discussie waren verwikkeld over hun werkgever. Daardoor hadden ze niet in de gaten dat ze al voorbij de eindbestemming Minneapolis waren. Het toestel was al 230 kilometer te ver toen de piloten hun vergissing opmerkten. Met ruim een uur vertraging zijn ze alsnog geland in Minneapolis. Aan boord van de Airbus waren al 144 passagiers. De twee piloten zijn geschorst tot de resultaten van een onderzoek naar het incident bekend zijn. De Duitse jeugdfilm De Krokodillenbende heeft op het Cinekit festival in Amsterdam de publieksprijs gewonnen. De juryprijs ging naar de Koreaanse film Een Nieuw Leven. Bij de televisieprogramma's ging de prijs van de jury naar het NPS-programma Klokhuis. Ook de nieuwe media kwamen aan bod op Cinekit, Zo waren er prijzen voor het crossmediale NCRV-programma Spangas... en de karaoke van het VARA-programma Kinderen voor Kinderen. Het weer mistig, maar later ook zon. In de kustgebieden valt een enkele bui en het wordt een graad of veertien. Dit was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 Never need to doubt it. I'll make you so sure. Fem. Z Be. All we ever wanted is to look good.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 We're carrying on That ooh Die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht. En deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen.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 Ja, vandoor gaan met jou, niet wetend wat er is, einde de zaal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. Er heb net de nacht van mijn leven gehad, maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel ons de wereld wacht, is duurder staan. Het is een nacht, die je normaal. Thank <laughs> you.